Oorspronkelijk gewoon uit Zand wordt. Ik ben weliswaar in Haarlem geboren, maar dat was uh, ja, omdat hier geen ziekenhuis was op dat moment. Dus ik ben in Haarlem geboren. Mijn vader is uh, Egyptisch, is hier naartoe gekomen. Uh, en mijn moeder is gewoon Nederlandse. Uh, en mijn naam, de oorsprong, ik heb me ooit laten vertellen door mijn vader. En ik geloof hem meteen dat uh, mijn achternaam betekent iets van As van den Berg. As van den Berg? Nee, iets als van den Berg. De Berg? Nee, al, de Berg. Oké, okay, en dat heeft nog een betekenis? Nou nee, uh, ja. Geen idee eigenlijk. Oh. Ik denk net zoals alle andere bergen in Nederland...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 We gaan hem tussen de twee interviews in gaan we hem draaien voor je op jouw verzoek Coldplay. In de look up at you. Morning comes, I watch you rise. There's a paradise that couldn't capture that bright infinity inside your eyes. En mijn vader, ik heb daar acht. Ook niet aan de dood, we denken te na. Østig aan de Never ending forever, baby. the and the pearl such a just sad said that we can't be together because because we come from different sides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 Is dat niet moeilijk in te zetten? Nee, want dat gebeurt ook al uh, volgens mij in andere gemeenten zoals Amsterdam. Sterker nog, uh, persoonlijk vind ik dat je oost ook aan zou kunnen koppelen. Mensen met een groenere woning, die krijgen uh, hoeveel minder uh, gemeentelijke belastingen te betalen. De vervuiler betaalt is het dan als daar. Ja, okay. In punt 10 praat u over minder vluchten van en naar Schiphol. Ja. Uh, overstijgt dat niet een beetje de dorpse politiek?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 Get yeah.